Volgens de Vereniging Eigen Huizen leidt dat tot oneerlijke situaties... omdat huiseigenaren zonder NHG bij een verhuizing... wel hun bestaande hypotheekvorm kunnen behouden. De NS roept treinreizigers op te helpen als conducteurs slachtoffer worden van geweld. We kunnen het niet alleen, zegt directeur Thijssen in een open brief op de NS-website. Ze zegt er wel bij dat reizigers zichzelf niet in gevaar mogen brengen. NS-medewerkers krijgen steeds vaker te maken met geweld...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 Wennemars zegt dat hij in zijn hotel huilende mensen aantrof. Het weer, eerst op veel plaatsen droog met wat zon, maar aan de kust buien. Vanmiddag vanuit het zuiden, periode met regen. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. TROS Nieuws Presentatie, Peter de Wie en Mieke van der Wij. Tweeënhalve minuten over negen. Welkom terug bij de nieuwshow. Wat gaan we doen het komende uur? We hebben het over uh, de volgende onderwerpen. De vragen, namelijk bij de nieuwe campagne. Die het elektronische patiëntendossier aan de man moet brengen. Daar zijn nogal wat nou ja, haken en ogen aan. Gaan we gaan het uitgebreid over hebben. Willem Post gaat het hebben over de laatste loodjes voor Obama en Romney. En het regeerakkoord wordt langs de wetenschappelijke meetlat gelegd. En dat gaat over tal van onderwerpen, meer dan alleen het zorgstelsel. Goed, maar we beginnen met corruptie. VVD-prominent Henry Meidam is per direct opgestapt als commissaris... namens de provincie Noord-Holland bij vastgoedbedrijf Schiphol Area Development Corporation... Hij trok zijn conclusies na de publicatie van het eindrapport... van de commissie Operatie Schoon Schip... die de bedrijfscultuur van de provincie Noord-Holland heeft onderzocht. Uit het onderzoek komt de ex-gedeputeerde meid naar voren... als een man met vele petten op... waardoor de schijn van belangenverstrengeling op de loer lag. De commissie noemde hem dan ook een netwerker die als een kameleon de rollen van gedeputeerde, ondernemer, adviseur en partijgenoot door elkaar liet lopen. Bij ons te gast is bestuurskundige en voorzitter van die commissie Hans van den Heuvel. Goedemorgen meneer van den Heuvel. Goedemorgen. Uh, ja, hoe heeft u dat ervaren, dat opstappen van mij dan bij dit vastgoedbedrijf? Was de enige juiste stap? Ja, nou, in dit soort omstandigheden kun je niks anders doen. Dus niet alleen, kijk, de, de commissaris van de koningin, die Remkes, heeft dit verstandig genoemd. En, en dat is een juiste kwalificatie. Hij had ook niet anders gekund, zeg ik tussen haakjes. Mm. Maar als je zo ja, besmet raakt... dan uh, kun je toch maar beter uh, je biezen pakken... voordat het doek helemaal valt voor zo'n bestuurder. Die, of ex-bestuurder. Die, denk ik, politiek nog wel mee zal willen. Hij is nog niet zo oud. en mm. Ik kan me voorstellen dat hij denkt... dat hij nog een glansrijke carrière in de politiek zal maken. Maar u, wat, u wat kunt hem u... uit de droom helpen... Ik vrees dat die kansen sterk gereduceerd zijn. Maar dat ligt niet aan mij, dat ligt aan zijn eigen Gedraag. handel en wandel. Ja. Wat was nou concreet uw opdracht eigenlijk in noord holland Gewoon eens doorkijken hoe dit allemaal functioneert, of wat? Ja, nou, de opdracht was heel concreet. Er kwam een site letter boven de tafel, dat is gewoon een geheime afspraak. Je ja. kent wel, van de Hoeve, Harold. Ja. Um, over, een, een, over het ontwikkelen van een bedrijventerrein. En toen zei provinciale staten, nou moet het niet erger worden. Het zijn, komen er nog meer van dit soort Geheim. geheime afspraken boven tafel. Dus, college, uh, laat een onderzoek verrichten... dat in alle hoeken en gaten moet kijken of er iets is... wat wij als, als hoogste bestuursorganen uh, niet weten tot nu toe. Nou, en dat is die hele periode waarin het met name draaide om uh, Eigenlijk, We zijn eerder begonnen 2003, dus twee collegeperioden... 2003 tot 2011. En het gaat over die tweede collegeperiode van 2007 tot 2011... die ja, het meest uh, brisant was, zou je kunnen zeggen. Want je had ja. de, de, op diezelfde positie had je dus Meidam en daarna Hooymeijers. Ja, inderdaad. Ze hebben die, ja, die, die portefeuille is doorgeschoven naar Hooymeijers. Ja, ja. En Allebei toevallig. Toevallige, VVD was ook de grootste ja. partij in die periode. En uh, laten we zeggen, de manier waarop ze te werk gingen... dat is ook doorgeschoven, kennelijk. Nou, dat kan ik niet zeggen. Nee, okay. nee, nee. Maar het netwerk werd wel flink ingeschakeld. Maar Hoijmeijers deed dat uh, inderdaad wel met de bedoeling... daar ook zelf wat beter van te worden, om het maar vriendelijk te zeggen. En maar dat... die had echt een netwerk met, uh, ja. van grondeigenaren, bouwbedrijven... projectontwikkelaars... En een hele hoop relaties die allemaal hele mooie diensten voor de, voor de provincie zouden kunnen verlenen. Ja. Nou ja, en u noemde hem een, een, een fixer, hè, die Tonheim Hoijmaiers. Ja. Die een fixer die zich onantastbaar waande en intimiderend voor zijn omgeving was. Ja, maar dat zie je vaker bij dit soort personen. Ik, ik heb meer van dit onderzoek gedaan. En ja, als ze iets groots tot stand brengen, willen brengen in het algemeen belang, voor u en voor mij. Een moeten. Ja, bedrijventreinen, woningen. Uh, ja, en, en allerlei relaties moeten worden ingeschakeld. Dan moet hun niks in de weg worden gelegd. Want dat kan niet. En zeker niet al dat geneuzel over punten en kommers. Dus ambtenaren worden opzij gezet. Men heeft dan ook als apparaat en als politiek behoefte aan een sterke man. Begrijp ik dat nou een beetje in uw bijzinnen? In die tijd zeker. Want ja, ja. stond dat wel heel goed. Want het was een tijd van economische groei en grote bedrijvigheid. En Noord-Holland moest zeker... Ja, niet alleen op de kaart in Nederland, maar weer internationaal gezet worden. Dus er moesten grote reizen gemaakt worden naar bouwbeurzen. Ja. Kan is er, en, en China ook. Shanghai meerdelijk. verder. Shanghai. Ja, ik herinner me nog, Noord-Holland ja, ging naar Shanghai. Ja, Denk je, wat nou, moeten die mensen daar? Het was place to be daar. Ja, ja. Nou, ja, ja bij vragen. Ja, dat is, uh, daar valt wel een groot vraagteken achter. Maar dus hebben uh, ze dan echt het idee dat ze uh, ons, de inwoners van Noord-Holland... kunnen verrijken met een aantal lelijke bedrijventerreinen? Ja, ik, ik vraag me af of dat nou allemaal zo zuiver is, dit soort doelstellingen. Ja. Ik, ik, kijk, zij, zij functioneren in een beperkte wereld van, van bouwen, van projectontwikkeling... van consultants, van advies, mm -hmm. adviseurs vooral. Allerlei, ja, allerlei vreemde figuren ook wel in mijn ogen. Ja. En financiers, en mensen die, die weer geld kunnen halen en geld kunnen brengen. Maar dat moet dan wel. En banken natuurlijk. Ja. ja. Of dat nou allemaal, um, ja, natuurlijk onder het mom van werkgelegenheid. He. We weten toch nou ja. dat dat megalomane project Wieringen-Randmeer... Nou, wij voelden op, op onze klompen al aan dat dat iets te hoog gegrepen was. Maar er moest wat, want er was veel geld in kas, omdat de provincies die elektriciteitsmaatschappijen hadden verkocht. Ja, zeker. En wat ga je ermee doen? Kijk, ICE schijnt ook niet helemaal de goede beslissing geweest te zijn. Dat is wel de val van Hoijmeijers, dat hij ontslag moest nemen. Maar daar heeft hij uiteindelijk weinig invloed op kunnen hebben... want die provincie had de controlemechanismen en de accountscontrole... Met name, ze hadden geen concerncontrole. een wezenlijke figuur in de organisatie. Die, die was er niet. Dus die, dat was niet erg op orde allemaal. Maar, eh, ja... Maar, maar, hoe hoe, hoe, hoe uh, hield die Hoijmeijers om daar maar even op te concentreren. De wind eronder eigenlijk dat daar geen lastige vragen werden gesteld. Zat er zat toch wel eens iemand uh, geweest en die zei... dit is toch wel allemaal een beetje vreemd? Of uh, was er niemand die dat vond? Ja, zeker. In de ambtelijke organisatie zeker. Daar was toch wel die kritische massa aanwezig. Maar ja, als de gedeputeerde beslist... en als zij zegt, ik heb jullie niet nodig... met al die punten en kommers. en vooral die bureaucratie niet, die remt mij te veel. De dan worden deskundigen, dat, zie je, dat is een, klassieke, dat is een klassiek patroon... Uh, dan worden deskundigen ingevlogen. En dan wordt de ambtelijke organisatie... Ja, maar dat kan je één, twee, drie ah. keer doen, je ambtenarenapparaat schrofferen. Maar op een goed moment is natuurlijk iemand wel zo verstandig om te zeggen... zeg, we hebben ook nog een commissaris van de Koningin. Laten we ja. daar eens gaan praten. Ja, ja. dat zie je in, in, in dat college waar de heer Hoijmeijers uh, figureerde... was uh, de kritische controle op elkaar niet erg groot. En en die meneer, de rol van de, ja, ja. Van, de, van de voorzitter, heel belangrijk eigenlijk. Ook gezien de wet, het is dus niet zomaar, het ligt wettelijk ook vast. De heer Borghouts heeft het wel afweten. Hij heeft die Hooymeijers wel aangesproken op zijn gedrag. Was ook zeer intimiderend naar de ambtenaren toe. Um, maar, en zijn contacten met de bouwwereld, met de projecten. Maar waarom lukte dat Borghouts niet om die man uh, eens eventjes flink toe te spreken? Ja, en weer in zijn hok uh, terug te zetten. Ja. Hoe komt dat? Ja, nou, hoor je die was moeilijk grijpbaar. Ja. Ja, maar wel, maar... goed, al... Hij wilde dus, ook dus niet met u, met... u praten en uw commissie. Nee, we hebben hem uitgenodigd, ook alles ge geregeld. De afspraak was gemaakt en op het laatste moment kregen wij een mailtje. We hebben dat ook afgedrukt, want dat zegt heel veel. Natuurlijk, hij heeft ook recht om de beweegregelen Tuurlijk. te geven. Maar hij uh, heeft ons toch uh, laten zitten daar. En wij hadden graag gehoord wat zijn uh, perceptie is. Hoe, hoe kijkt hij nou tegen ja. die hele zaak En wat zijn zijn beweegredenen, motieven hadden hem volledige vloer willen geven. Ook geen moeilijke vragen over dossiers willen stellen. Uh, nee. En, en, maar leg eens uit. Maar dat, nou, hij kreeg op diezelfde dag de dagvaarding in de bus ja. van de rechtbank in Haarlem. En zijn advocaat, dus wel verstandig ook al om dat advies op te volgen, had hem geadviseerd... om niet naar de commissie te gaan. Oh, nou, maar, want maar heb even je, je mond. Ja, ja, daar heb je niks te, te winnen. Dan en... kan je alleen maar tegen jezelf pleiten. Jazeker. Dank. Maar uiteindelijk toen dit allemaal dus naar buiten kwam... was Hoijmeijers uh, uh, wel zo vriendelijk om tegen de pers uh, in ieder geval te zeggen... zo'n commissie die begrijpt er gewoon de ballen niet van... Ja. van de ambtelijke structuren en, en hoe dit een beetje commercieel werkt. Dat zijn een stelletje figuren ja, die komen met ethische ja. kletspad aan. Daar hebben we niks aan. Ja. Ja, twee dingen. Hij heeft gezegd dat het Openbaar Ministerie... gezien de dagvaarding helemaal niks van het Openbaar nee. Bestuur in Nederland... begrijpt, dat is punt één, hoe de hazen lopen nou dat... Uh, dat is, ja, dat is volstrekt belachelijk. In de tweede plaats dat hij niet door de commissie is uitgenodigd. Dus de, de eerste leugen ging alweer over de tafel daar. Nou, we hebben hem wel degelijk gevraagd oh, dus... en, en in, bij wijze spreken achter de broek gezeten. Dus, dus dat was wel leuk om te publiceren heeft, in dat heeft, rapport. De, ja, heeft gecommuniceerd tot ze een ons woog. Ja. Ja. Die uh, Harry Meidam, hè, want daar begonnen we het uh, verhaal mee, dat was dus de voorganger van uh, hooimakers. Uh, die onderhield innige banden met de vastgoedwereld. Wat, wat ging daar fout? Want je kan natuurlijk ook zeggen... Ja, het, het, het kan van pas komen als je goede banden hebt met de vastgoedwereld. Je, ja, maar die moeten wel onafhankelijk zijn. En die moeten transparant zijn. En die moeten altijd in het bijzijn van advocaten... moeten er zaken gedaan worden. En, en dat moet allemaal in het college gebracht hm. worden. Maar de stijl van de heer Hooymeijers was... om in hotels en restaurants afspraken te maken. Niet het bekende bordeel in Abbenes? Want dat had <lacht> nog zo'n mooie naam van de bouwfraude. Nou, die kwamen we meer aan te pas als we naar buiten, naar uitstapjes naar het buitenland oh, okay. maakten. En, ah, maar dat met is met de Chinese. Ja, en dat is ook bijna strijk en zet in die wereld. Ik moet u uit de droom helpen, zo gaat dat. Je moet toch een beetje vertier hebben... Ja, ja. als je daar op je hotelkamer zit met een aantal mensen. U begint maarten. er anders toch wel iets van te begrijpen? Ja, de ja, de klacht van Hooy, maar is ja, nog niet helemaal te reden. Ja, Sommige mensen vragen, ga je niet gebukt onder dit soort onderzoeken... naar corruptie en fraude? Maar u hebt er gewoon lol in. Maar ik ik zie dadelijk, het aan ik, u. Ik leer ja. elke dag bij. Ik ja. moet alleen zorgen dat ik aan de goede kant van de streep ja, blijf. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar wat... Waren er nog wel zaken waar, waar u zelf ook echt dacht: van nou ja, dit is toch wel al te dol? Nou, wat, mij, uh, wat ons erg getroffen heeft, is het intimiderend gedrag. Dat heeft toch mm. erg Geeft veel u daar in... nou toch eens één nou, goed voorbeeld? Hij gaf opdracht om bepaalde consultants, zijn vrienden, uh, in te huren bij de provincie. Om, om financiële zaken te regelen of, of, ik weet, of, of projectontwikkeling. Jongens zoon is... van 1500 à 2000 euro per Ja, dat waren gepeperde ja, rekenen. Zonder dat daar afspraken over gemaakt worden. Dus de provincie, werden. Dus de provincie heeft rekeningen moeten betalen... Ja, omdat er niks op papier vastgelegd was. En ja, dan heb je geen verweer. Maar die, daar moesten consultants ingehuurd worden... zonder dat duidelijk was waarvoor. Dus dan, en dan zei hij, u doet dat en anders gooi ik u eruit. Ik, denk, ik vrees dat hij niet u zei, maar gewoon oh, jij. Had hij daar de macht toe? Hij, hij kan nee. het dan niet zo... Nee, ik wou net zeggen Een gedeputeerde heeft niks over nee. het ambtelijk apparaat te zeggen. Maar ja, dat gebeurt zo eenmaal intimiderend ge gedrag... Dan, dan, ja, dat, dat heeft erg veel angst ook teweeg gebracht bij deze en gene Niet bij, van hoog tot laag, nee. maar, maar verschillende... Maar alleen die... de mededeling al, dit is slecht voor jouw carrière, ja, ja, uh, dat, wat, ja? dat deed al wonderen. Ja, u vliegt eruit. Jazeker. Ja, en ja, dat gaat ook tot het boeken van bonnetjes... die volstrekt onduidelijk waren. en... Dan zit Eetetjes, daar een plicht, en uh... Ja, zit, zit daar een plichtgetrouwen uh, mevrouw die dat moet inboeken. Ja. En dat moet je zorgvuldig doen, anders... Dus krijg je zelf nog een procedure en ja, je broek, toch? Wegens ja, vanwege valsheid in geschriften. Ja, dus en, dat, ja. dat, is, dat, is, dat is geen flauwe keul, hè. Dat moet je, nou, hmm. Maar dan werd er gewoon opdracht gegeven, u doet het maar... Ja. Dus die mensen daarmee ook gewoon in de problemen brengen natuurlijk. Nou ja, uh, die, u hebt nu die bestuurscultuur in Noord-Holland uh, onderzocht. Uh, zou het overal uh, zo zijn in Nederland? Of zegt u nou, nee, dat nee, is toch nee. een eiland geweest? Nee, dit is, nee, nee, dit en dan is heb zo... je nog een eilandje in Limburg en ja. dan heb je het ja. wel. Ja, nou, het kan overal opduiken. Maar uh, ja, dit zet zo die, die bestuurscultuur... en dan denken wij overal in Nederland zo op de kaart. Maar, nee, maar... er zijn heel veel goede bestuurders, ja. ook van VVD-huizen. Absoluut, en, natuurlijk. Ja, en, en ook maar, in Limburg. Maar filosofeert u nou toch eens even door... Wat denkt u nou eigenlijk dat de komende tijd boven zal komen? Want het nou, gaat nu toch in een recordtemper. Ja, ja, het gaat wel sneller. Dat komt omdat alles veel meer transparant wordt. Dat is punt één. De mensen laten, die luiden gemakkelijker de klok. Maar dan niet naar zo'n commissie. Maar naar de krant toe. Je ziet ook dat enkele... Kranten heel goed aan onderzoeksjournalistiek ja. doen. Heel wezenlijk, heel belangrijk in onze democratie. En als er iets aan de hand is en ze gaan zoeken, dan moet je je bergen. Want daar word ik, ik krijg er zelf nog, zelf nog rillingen van over mijn buik. Als ik zie welke registers er financieel worden opengetrokken... hoe, hoe je beet wordt gepakt in je handel en wandel... Dat, ze kleden je helemaal uit. En alle geldstromen heen en terug Bedoeld, en overal naartoe. Uiteindelijk leiden ja. dat soort onderzoeken inderdaad... tot de kleinste details ja. heel veel te verbergen. En, voor de journalistiek al? Nee, meer voor de verdachten. In binnen- en buitenland. Maar de, is nee, dit, de journalistiek... Als de openbaar ministerie aan de gang precies, gaat... Dan, ja. komt de FIOD, dan komt de FIAT en de Belastingdienst en de ECD... en alles eraan te pas... En, ja, dat is tegenwoordig wereldwijd. En dan is het en heel grondig. Te het is niet, ze zoeken dan niet naar papiertjes, want wij betalen alles... en ook corrupt geld over het algemeen, behalve bij een beroemde advocaat. Maar normaal hmm. zie je die geldstromen. Hmm. Dus dan weer een ander onderwerp, euh, meneer Van Heuvel. Hartelijk, euh, hartelijk dank. Hans van de Heuvel hoorde u voorzitter van de commissie operatie Schoon Schip... die de rillingen over zijn buik kregen. <laughs> de meeste mensen kregen ze over hun rug. Ja, goed, ja kan... dat is heel raar. Ik... <laughs> goed, hij deed dus onderzoek naar de bestuurscultuur in de provincie Noord-Holland. Als u er meer over wilt weten, kunt u terecht via nieuwshow.nl. Nog drie dagen en dan weten we of Amerika doorgaat met Barack Obama als president... of dat de land of the free, zoals ze zichzelf noemen, voor het eerst een mormoon. Mitt Romney, aan het roer krijgt. Leek het eerst nog een nek aan race te worden tussen de democraten en de republikein. Na de orkaan Sandy spreken zelfs prominente republikeinen zich voor Barack Obama uit. En over die opmerkelijke wending, de storm en de gevolgen daarvan... gaan we praten met de man die meer in Amerika zit de laatste tijd dan in Nederland. Oftewel, Amerika-deskundige van instituut Klingendaal Willem Post. Goedemorgen. Goedemorgen. Heer. Uh, ja, leg eens uit. Want wij begrijpen het eigenlijk niet zo goed. Dan zie je zo'n zo burgemeester uh, van New York enzovoort. En die is dan opeens voor Barack Obama. Meneer Bloomberg. Ja. ja. ja. Een republikein toch, hè? Nou ja, van origine. Maar hij was de laatste jaren independent. Oh. Maar goed, een stad als New York is natuurlijk echt een, een democratische stad. Uh, en ja, kijk. Uh, hij neemt misschien al een voorschotje op uh, De in zijn ogen. zeer denkbare overwinning van Barack Obama. Ja. En dan... Ja, wordt het ah, altijd het wel weer een tactiek. beetje... Ja, nou, bij Bloomberg, ook die marathon ook. Het is een belachelijke beslissing van Bloomberg... dat hij dat nu pas heeft gedaan. Uh, maar het is de keizer doen, van New York. Hij had het drie dagen geleden natuurlijk al moeten doen. Maar toen zei hij dat het doorging. Ja, en dat had hij toen al kunnen weten. Maar goed, het, uh, het is ook een man die weet dat de toeristen nu in de stad zijn. En de hotels uh, zitten stamp en stamp ja, Zou het zo cynisch zijn? Nou, ik, uh, ik denk echt Wat dat dit een blaggelijke beslissing willen. is. Ja, maar goed, als je Bloomberg een beetje kent... je moet Amerika bestuderen, jongen. Oh, okay. studeren Daar ja, hebben we jou voor. Daar hebben we, we jou voor, Daar ja, ja, hebben we jou voor. Nee, ons nee, ons nee dat het mij maar aan. Drie dagen geleden wist hij dit ook al. Tuurlijk. Dat, dat is, is dat, ongepast. Dat? Staten Island is een van de vijf boroughs. Ja. Even makkelijk gezegd, een van de grote wijken van New York. Ja, als je weet staat dat daar doden vallen, water, en staat ja. onder water. Dan ga je niet met z'n allen gezellig hardlopen. Ja. Dus, dus hij dacht, ik zeg dat het doorgaat. De toeristen komen binnen, al die mensen die, beta die betalen van allerlei... Hè? horeca, hotels, en ja. dan zeg ik dat het niet doorgaat. Nou, ik uh, zou niet verbaasd zijn als hij zo zou denken. Oké, okay, wat is dit toch weer cynisch? Nou ja. goed, ja. ga verder. Ja, goed, dat word je ook <laughs> een beetje als je een internationale <laughs> ja. politiek bekijkt. En nee, bij een bijzin zei je al, nou ja, ja zo echt spannend gaat het niet worden. Is dat zo? Nou ja, goed. Ja, nou, volgens mij zei jij dat, Peter. Want uh, ik moet wel uh, zeggen, oh. ja, kijk... Natuurlijk, die storm Sandy. Hè? Het lijkt wel alsof Sandy een beetje een vriendin van Obama is. Want ja, hij steeg wat in de peilingen. Het was uh, heel erg close. Ik moet wel zeggen... Ik, Check zo'n beetje ieder uur die opiniepeilingen. Want ja, dat is toch wel in ieder geval iets hards wat je dan hebt met al die data. En, en ja, nu liggen ze landelijk gelijk. En uh, het gaat om een negental swing steeds. Het gaat om die kiesmannen, die poppetjes die je kunt winnen. Dus als ik zeg, ze liggen landelijk gelijk, zegt dat eigenlijk nog weinig. Het gaat om de staten. Een negental. En dan zie je dat Obama voorstaat in Ohio, een hele belangrijke staat. Een procent of 2,5. Nou, dat dat telt natuurlijk wel. Wisconsin staat uh, Obama voor. Maar Romney staat heel nipt voor in Virginia en in Florida. En ik vind toch al, je zei ik ben veel in Amerika, dat klopt. Ik vind dat je het land moet proeven en voelen dat je er vaak moet zijn. Uh, ja, ik vind dat in Nederland, ik heb het al vaker gezegd... iemand als Romney erg onderschat wordt. Het is anders dan vier jaar geleden, hoor, ja. met John McCain. We laten we eens even luisteren, Willem... naar wat je eerder in Aha. onze uitzending meldde <laughs> over Mitt Romney. Heel goed.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 Romney wordt in Nederland erg onderschat. Ja, dat is ook zo. Wij zijn zo op de hand van Obama ja. over het algemeen... dat we denken, nou, die Romney, die, dat hoort hem niet. Maar jij zegt, we, we hebben dat niet goed in de tijd. Nee, dat denk ik inderdaad niet. Denk jij, gaat Obama het redden? Ik moet zeggen, Romney is wel eens waargericht. Hij ja. Die toespraken houden. Uh, dus hij, pap, hij heeft natuurlijk wel de tijdgeest mee. Hey, Lekker Heel muziek weer. Ja, postman. He? Mooie quote's. <laughs> Nee, ja. Nou ja, luister jongens. Uh, inderdaad, als je kijkt naar de Amerikaanse geschiedenis, dan komt er altijd of bijna altijd een president die, ja, die, die toch anders is dan zijn voorganger, die bij de tijdgeest past. Er zijn zoveel voorbeelden van te geven. Slechts even een paar nu. Uh, Richard Nixon, corrupte president. Waar verlangt naar Amerika naar? Een rechtschapen, christelijk ja. iemand als Jimmy Carter. Bush ook door de eigen Republikeinse partij zwaar bekritiseerd. Waar verlangt Amerika naar? Naar een, een nieuwe politicus. Hè? Een nieuw hoofdstuk in de Amerikaanse geschiedenis. Barack Obama. Mm. Waar, waar verlangt Amerika nu naar? Ja. Naar een zakenman-politicus... die voor banen zorgt. En er is maar één businessman-politicus... ook het afgelopen jaar bij de Republikeinen ja. opgestaan. En dat was was mid dus niet. Nee, ja, jongens, onderschat die man niet. Als dat je nou heb de... jij toen gezegd. Maar denk je er nu anders over? Denk je nu na Sandy dat de kansen toch gekeerd zijn? Nou, ik moet eerst zeggen, eerlijk is eerlijk... Ik heb in datzelfde interview gezegd... We hebben jullie ook gevraagd aan de, wie wordt het uiteindelijk. Denk, nou, bij Obama zijn ook plussen te noemen. Hij heeft een geweldige organisatie. Ik vind ook dat hij in hele moeilijke tijden... Uh, wel aardig wat gepresteerd heeft. Ik denk als het echt een dubbeltje op zijn kant wordt... dat het nog steeds wel Obama is. Maar onderschat die, die rol niet. En ik moet je wel dit zeggen. Er is wel een verschil tussen een opiniepeiling... dat je de telefoon opneemt en zegt van... ja, ik stem voor Obama. Of ook daadwerkelijk naar het stemlokaal gaan. En in vier jaar geleden... Gordijnbonus. Nou ja, ook dat natuurlijk. Maar ik... Ik weet nog heel goed, vier jaar geleden, 4 november, uh, ging ik naar Chicago toe. Want daar wilde ik bij zijn, bij dat historische event. Hè? Want hij had een grote voorsprong in de opiniepeiling, Obama toen op McCain. Ja, en de taxichauffeur haalde mij op bij het vliegveld in Chicago. En zei, wijzend naar buiten, it's God's will. Want hij bedoelde daarmee, in Chicago is het begin november... en ook een grote streken van Amerika, hartstikke koud. Hè? Maar het was prachtig weer, de mensen zaten op de terrassen. En ja dat toch wat armere Amerikanen, ook veel studenten, ja zijn misschien niet van die hele trouwe kiezers. Ze gingen massaal naar de stembus. Vorige week was ik in New Hampshire en in Boston hè, bij het grote debat van uh, Obama was en, en Romney was een groot televisiescherm, maar weinig Obama-studenten vond ik. Het echte enthousiasme, allerlei redenen Ze zijn ervoor. teruggegaan naar veel kleinere uh, stadions. Ja, geloof ik, hè? dus nogmaals, uh, echt in een kristallenbol bol kijken kan natuurlijk niemand, mm. maar Gaan nou al die jonkies, hè, al die, die, die trouwe Obama-stemmers van vier jaar geleden, massaal weer naar de stemlokalen toe? Dat het is het. nog wel even te bezien. Maar goed, Obama had toch de kans om zich leider van het land te tonen. En dat deed hij ook. Hè. Zelfs een prominente republikein als Chris uh, Christie. Ja, dat was een tegenvaller hoor. Super gedaan. Ja. Nou, kijk, punt is dit. Ik zei die voor niks. Sandy lijkt dan een beetje een vriendinnetje ja. van, uh, van Obama. Want wat gebeurde er? Kijk, Mitt Romney heeft onmiddellijk zijn campagne gestaakt... en gezegd van, ik ga vrachtwagens inladen met voedsel en medicijnen... televisiecamera's erbij. Maar ja, als je de president van het land bent... dan kun je echt wat doen. Obama, jongens, slimme campagne natuurlijk ook. Gelijk helikopters gecharterd. president vliegt over het rampgebied. Iedereen heeft die beelden nog wel in het geheugen van Bush... die vier, vijf dagen later kwam in New Orleans destijds bij die vreselijke ramp. Dus Obama pakte het heel serieus aan, verklaarde de noodtoestand... He, heeft gezegd, al kost het honderden miljoenen dollars, we gaan iedereen helpen. En liep daar rond als de president die beelden ja, van Romney... Die, die, die daar inderdaad daar bij die voedselbank een beetje staat te klooien... met een onberispelijk gestreken over hem. Ja. Dan denk je toch, ja, wie, wie probeer je nou te blazen eigenlijk? Nee, nou goed, kijk, en dat, is, dat is natuurlijk ook de keiharde politiek. Kijk, het is, uh, het is natuurlijk politieke topsport. Alle middelen die, die, die, die, die uh, nou ja, legitiem zijn, die worden uit de kast gehaald. Er woedt nu in, in die swing steeds een soort luchtoorlog van... Van sportjes. Hè? Uh, 10, 20 sportjes op een avond. Als je naar de Sound of Music zit te kijken in Virginia. Ja, ja, ja. ja mensen gaan soms ook op vakantie. Ja. Kleine kinderen gaan huilen. Ja, nou, een sportje ja, ja. van zo'n ja. vijfjarig meisje ja. dat begint te huilen als er weer zo'n sportje. Ja, je wordt. wordt er natuurlijk gek van. En ik, ik was in Washington ook. En Washington is democratisch, dus daar wordt niks uitgezonden. Maar ga je de rivier over, ja dan stap je Virginia in. Ja, daar word je plotseling door iedereen beetgepakt. Ja, is, het is ook wel weer een prachtige directe democratie... want mensen gaan langs de deuren, willen jou overtuigen. Iedere stem telt. Willem, de campagne, in die campagne viel ook op dat Europa opvallend weinig aan bod kwam, hè? U ja. zei je daar eerder al iets over bij de BBC. Worden wij gedumpt ten koste van China? Nou, ik, ik denk wel dat je kunt zeggen... in 90 minuten uh, debat over de buitenlandse politiek... als alleen maar even iets over Griekenland wordt gezegd... dat zegt wel, even, dat zegt wel wat over Europa. Ja, Amerikanen kijken vaak in van die... Van die grote blokken naar de wereld. Hè, en zien dan Europa nog steeds verdeeld. Hè, en, en zeker vanuit wat meer conservatief standpunt. zegt men, ja, hè, de overheid in. Uh, <laughs> misschien nog iets leuks over zeggen. de overheid in, uh, in, in West-Europese landen. ja, dat is toch een beetje half socialisme. Ik, ik, Marks, om, ja, ik Marks, kwam. Uh, ik kwam <laughs> no. Gingrich tegen. Uh, bij een van die vele happenings. en na afloop mag je iemand een handje geven. dus ik stond ook keurig in de rij, meneer Gingrich. aan Willem Post van The Netherlands. oh, zei hij. Maanden geleden. Fantastisch land. Alleen één ding doen jullie zo verkeerd, dat socialisme in Nederland. Ja. Nou, ik had toch niet kunnen denken dat de nu Marx, Rutte, hè, zo bedoeld... <laughs> en dat we in Nederland zo'n 300% meer aan een inkomensafhankelijke ziektekostenverzekeringspremie moeten gaan betalen. Dus, nou ja, het zal misschien nog niet kloppen, maar ik vond dat wel een beetje hilarisch. Ik durf meneer Gingrich, stel je voor dat ik hem nog een keer tegenkom. dat hij zegt, hij I, dan I wie read you the newspapers. Follow ja, <laughs> your post. Verloor. Ja. ja. Maar goed, Europa, dat, ja. dat speelde niet echt een rol. Wel, wat, welke president zou het beste zijn voor Europa? Ja, nou ja, weet je, ik denk... Obama werkt aan een soort van vrijhandelsblok met Europa. Obama denkt, dat vind ik wel een prachtig uitgangspunt... denkt transnationaal. Hij is eigenlijk de eerste president. Daar krijgt hij ook veel kritiek op in Amerika. Ik probeer dat zo evenwichtig mogelijk te zeggen. Dus vergeef me die tussenzinnetjes. Obama, ja... Dat vinden wij natuurlijk als, als ook kleine landen in Europa belangrijk. Dat, dat als zo'n Obama zegt van ieder maatschappelijk probleem... van enige relevantie, in welk land dan ook... is per definitie transnationaal. En dat vergt een internationale oplossing. Ja, dat, vind, dat is een beetje, beetje manna wat uit de hemel komt. Dat is een van de redenen dat vier jaar geleden Obama velen heeft bedwelmd. Denk aan de Nederlandse politiek. Fem maar was midden meer verliefd op hem. Ja. Hè, maar ze was niet de enige. En dat, dat, dat is prachtig. Dat is nou echt iets dat je zegt: van ja, dat zou voor Europa wat gunstig kunnen uitpakken. Ik denk dat in de praktijk uh, beide politici, president Romney of president Obama, zeer pragmatisch zijn. Uh, bij Romney gaat het iets verder als het gaat om de defensiebegroting. Die wil hij, heeft hij zich echt op vastgelegd, in een onveilige wereld, Iran, ja. andere conflicthaarden, wil hij verhogen. Dat zal. Onwillekeurig betekenen. Onder Obama gaat het ook wel gebeuren, hoor. Maar dat de bezuinigingen die bijvoorbeeld een land als Nederland doorvoert, maar we zijn niet de enige in Europa, ja, dat de Amerikanen die kaart harder gaan spelen. De NATO, de NAVO is toch een, een, een, een wereldinstituut en neemt zijn verantwoordelijkheid in allerlei delen van de wereld. Ja, die rekening krijgen we denk ik wel een keertje gepresenteerd nog wat harder vanuit Washington, zeker onder Romney. Obama is natuurlijk toch de kandidaat geweest die de vier jaar geleden echt gesteund werd door de zwarte, ja. door de Latino's... door alle minderheidsgroepen. Is dat nog steeds zo voor de volle 100% eigenlijk zo? Ja, weet je, de African-Americans, de zwarte Amerikanen... Ja, die, die stemmen meer dan 90% op Obama. Maar ook daar is natuurlijk wel weer het punt... zijn ze nog net zo geënthousiasmeerd. Komen ze überhaupt? Ja, Peter, kijk, toen ik in dat Grand Park stond... tussen 200.000 mensen... dat was natuurlijk echt zo historisch. De ja. ja. eerste zwarte president. Je kunt ook zeggen, blank-zwart. Hij is half blank, half zwart. Nee, maar goed. Nou, die werd hij dan toch ja. gezien. Ja, Kijk, dat historisch moment beleven we natuurlijk dinsdagnacht niet meer... als hij herkozen zou worden. Dus het echte enthousiasme, dat, dat merk ik nou niet zozeer meer voor hem. Ik merk wel dat toch ook nog wel veel Amerikanen nu zeggen... van de problemen die hij meekreeg, die hij op zijn pleet, op zijn bord kreeg... de economie die al in elkaar gestort was... de huizenmarkt, de bankencrisis, Lehman Brothers september 2008... Ja, dat was wel zo extreem. Ja. En als hij niet had ingegrepen... dan was er misschien wel een werkloosheid van 20% in Amerika geweest. Maar ja, Obama kon het moeilijk goed doen. Hij stopte 800 miljard dollar in de economie. Nou, links-Amerikanen zeggen... Ja, Obama, dat was te weinig. 800 miljard, dat had veel meer moeten zijn. Paul Krugman in de New York Times, columnist. Aan de andere kant zeggen de Tea Party-Amerikanen... om het even kort samen te vatten schandalig. Je bent een socialist. Je bent een Europeaan, Barack Obama. Dus dan kom je een beetje in een niemandsland te verkeren. Dat maakt het voor de president natuurlijk moeilijk. Dus je kunt wel zeggen dat sinds president Roosevelt... geen president moeilijker omstandigheden heeft gehad... om te regeren dan Barack Obama. En ja, de vraag is dus, de, de wat meer onafhankelijke kiezers... Wegen zij dat mee. Hm. Hè? En, nou, we zullen zien dinsdagnacht. Maar ja, kijk, dat is misschien wel een veilige voorspelling. Hoewel als ik sommige commentatoren in Nederland hoor roepen over... Eh, eh, het wordt zeker Obama. Of, eh, om, en dan is er een andere niche om te zeggen... nee, natuurlijk wordt het Romney. Ja, ik zou zo zeggen, het, het wordt nagelbijtend spannend. Romney hm. gaat het in ieder geval veel beter doen dan John McCain vier jaar geleden. Oké. Okay. Tandenborstels, sloffies en een pyjama klaar. Ja, en uh, wanneer making. ga je, ga je ja, nou, doen? Ik blijf in Nederland, want oh. we hebben in Den Haag <laughs> hebben we dinsdag een White House lunch. In het Hilton ja? Hotel Dan gaan we naar ja, Leiden ja, toe, ja. Amsterdam. Met de ambassadeur meestal, hè? Ja, nou ja, dat weet je. Of dat, die dat, hebben we, geloof ik, niet eens. De ambassadeur is weer even terug naar Chicago. Ja, maar we wacht op een nieuwe ambassadeur. Nee, dus het wordt, uh, het is, uh, ja, je voelt je in deze weken altijd een klein beetje hoe gek het ook klinkt. Een artiest van Meppel tot Tilburg, vanmiddag Rotterdam. Kijk. En nu lekker hier in ah. Hilversum nou, bij. Goed, al. Trot's Niels Show. Wij waren blij ah. met je. Hartelijk ja. dank. We spraken met Willem Post, Amerika-deskundige van het instituut Klingendaal. ging dus, dat kan u niet ontgaan zijn, over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. The ground, but what'll I do without you? What'll I see without you to talk to? No one. singer Lisa Hannigan. nou, uh, met de tekst viel het wel mee... maar het klonk wel hartstikke vrolijk. Het nummer heet What Will I Do. Het elektronisch patiëntdossier is terug van weg geweest. Het kabinet wil de vingers er inmiddels niet meer aan branden... maar zorgaanbieders gingen ondertussen vrolijk door met de lobby... voor het uitwisselen van de medische gegevens van miljoenen Nederlanders. Per 1 januari 2013 kunnen uw medische gegevens... weer elektronisch worden opgeslagen en uitgewisseld als u dat wilt. Maandag start een nieuwe campagne om dit allemaal te promoten. Hoe het allemaal nou precies zit en of we hier nu vrolijk van worden... gaan we voorleggen aan Dirk Poot. Hij is niet alleen lid van de Piratenpartij en ICT'er. Hij studeerde ook nog geneeskunde. Kortom, ervaringsdeskundige op uh, alle vlakken. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja... Uh, ja, ik dacht dat het nou van de baan was dat ze dat, dat ze dat niet wilden. Het was de privacy gevoelig. En nu opeens is er kennelijk dus wel weer tijd voor een elektronisch patiëntendossier. Dan moet je toch eens even uitleggen hoe dat is gegaan. Ja, het leek er eind vorig jaar op dat het, uh, dat het helemaal over en uit was met het, uh, het hele EPD-verhaal. De Eerste ja. Kamer dat het, uh, had het echt grondig ja. uh, afgeschoten. En uh, iedereen dacht van nou, weet je, dat, dat, dat is het. Um, maar uiteindelijk uh, hebben vooral de, de zorgverzekeraars er weer achteraan gezeten. En die hebben gezegd, wij gaan gewoon de rest uh, betalen. En die hebben nu... Uh, de, de zorgverzekeraars, die ja, dachten, we doen het gewoon wel buiten de politiek die, om. Die, die, willen het toch, uh, die willen ervoor betalen. Dus een hele hoop huisartsenpraktijken zijn, zijn echt onder druk gezet... Om, uh, om mee te gaan doen eraan. Nou, uh, ziekenhuizen ook hoor. Ja, als ze niet mee zouden doen, dan, uh, dan, uh, dan zouden uh, uh, geen contracten worden afgesloten... met de zorgverzekeraars of tegen veel lagere... Uh, uh, Kosten. Dus die hadden eigenlijk weinig, uh, weinig keuze om mee te gaan. En uh, nu staan we er weer voor. En de, de politiek gedoogt dat dan? Uh, nou, de politiek heeft de handen ervan afgetrokken. Okay. Dus het, het komt nu helemaal in handen van uh, private partijen. Dus eigenlijk is het, is het nog, nog gevaarlijker dan het al was. Maar het grote... Nou ja, gevo, jij noemt nu gevaarlijk. Het grote probleem was destijds de privacygevoeligheid. Hè? Dat noem jij ja. gevaarlijk. Uh, is dat nu iets aan gedaan? Zijn die, bev, die, die veiligheidsproblemen... Uh, nee. Nee, die, die zijn nog precies, uh, precies hetzelfde. Okay. Dus het is nog steeds zo dat uh, één iemand met, uh, met één pas... die kan eigenlijk het, het complete medische dossier van Nederland uh, ontsluiten. Dirk, dus je doet het goed. Je, je trekt ook meteen een heel zuur en moeilijk <laughs> gezicht. En dan is het gevaarlijk. Luister nou toch eens even, joh. Het is toch hartstikke goed dat EPD. Als ik met mijn hoofd uh, in zwollen ergens tegenaan stoot. en uh, weet helemaal niet meer hoe ik heet. en weet ik veel wat. is het toch goed dat ze met een kaartje. Uh, dat ze ergens in een computer. en kunnen dat ze inloggen? dan kunnen zien: deze manier ja. heeft bepaalde medicijnen nodig. Ja, het is niet goed bij zijn hoofd. of kan die nou schelen ja. wat? Ja. Toch? In principe is het, is het niet slecht als, als zulke soort informatie voor jou bekend is. Maar dat hoeft helemaal niet via een EPD. Vroeger hadden heel veel mensen van die, die SOS-kettingtjes. Dat was zo'n kettingje wat je, wat ja, je om had. En stond er zat goed, dan Stond Stond heel goed. Wil je nou geholpen worden of wil je de stoer uitzien? Oké. Okay. <laughs> ja, dat is jouw punt. Dus, en je zou dat tegenwoordig zijn, ook met een chipkaartje kunnen doen. Dat iedereen zo'n chipkaart in zijn eigen portemonnee heeft. Met informatie die belangrijk is om te weten als je in een ziekenhuis wordt opgenomen. En niet zelf kan vertellen ja, maar wat er maar goed, aan de hand dan is. Dan rij je dus met je auto in de plomp. Dan is is dat de ding die portemonnee is weg. Uh, nou ja, als je die gewoon in je, in je, in je zak hebt zitten... Dan... Ik geloof niet dat dit het goede voorbeeld is. Ik, ik hoor ik het een tijd gereed... vertel eens wie, wie wil er dan aan die gegevens zitten? Wie, wie, wie gaat nou zo slim op zoek om te kijken... nou, gaan die poot nou eens even helemaal lichten? Want volgens mij, joh, die man die heeft al 22 jaar aids... die uh, verhult dat. Nou, nou dat, is, dat is een, een hele, hele interessante... Die stond in de, dat is een voorbeeld dat stond in, ook in de Vrije Nederland. Het is nu heel goed mogelijk dat iemand gaat zoeken... oké, okay, wie slikken daar allemaal eets-remmers? En dat hij die, die mensen gaat chanteren. Oh. Um, eh? Ja, en, bedoel, zijn dat de scenario's nou, In Amerika zijn er ontzett, in Amerika's afgelopen jaar zijn er 21 miljoen patiëntgegevens verdwenen. En een groot gedeelte daarvan is terechtgekomen bij iemand die letterlijk gezegd... jongens, ik ga nu uh, dit, dit gebruiken om mensen te chanteren. Waar kan je... Uh, goed, met etenremmers et kan je dus mensen chanteren. Oh, nou, ja. Dat, dat, dat, dat zou een mogelijkheid dan? kunnen zijn. Maar waar je ook aan kan denken is, als jij ergens gaat solliciteren... dat ze de, uh, een hele mooie sollicitatiebrief, een vanzinnig sollicitatiegesprek... dat ze denken, nou, die moeten we hebben. Ja. Maar dan nou, even wat achtergrondinformatie zoeken. En dan is ze, oh wacht, rugproblemen, depressie, slaapproblemen. Ik weet niet Toch of we deze niet. man moet hebben. Of uh, als je een vrouw bent van, hé, hey, wacht even, die is, die is bezig zwanger te worden. Als we die nu aannemen, dan zitten we over negen maanden, moeten we er eens ja, gaan zitten. Dat meestal niet in een dossier hoor. Dat, uh, dat zwanger ja, ja maar worden. je zou bijvoorbeeld kunnen zien dat iemand ophoudt met het gebruik van de pil. Ja, ja zou er misschien in kunnen staan. Ja, dat, dat. zulke soort dingen zullen erin kunnen staan. Ja. Maar het, alleen het feit dat je, dat je inderdaad rugproblemen hebt, maakt jou gewoon, wat dat een risico voor, een, ja. voor, voor iemand die jou wil aannemen. Of je wil een hypotheek afsluiten. Jij, jij, jij denkt echt dat werkgevers op die manier op zoek zouden gaan naar gegevens van mensen en echt andere mensen een opdracht zouden geven... Als gegevens... om in te breken in die databanken? Nou, je hoeft niet iemand opdracht te geven om in te breken... maar als iemand laat weten dat hij zeg maar, bij die informatie kan komen... en belangrijke informatie ja, ja. kan leveren... Okay. Ja, je hebt een tijdje geleden gezien met die, die uh, privédetective uit Den Haag... die in heel Nederland ja. alle gegevens kon krijgen. Daar wordt ook druk gebruikt. Iedereen wist hem te vinden. We hadden enige tijd geleden een bijzonder hoogleraar ICT... Uh, Arre Zuurmond te gast...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 kan dus ook heel uh, goed zijn. Ja, <laughs> ja en het, het, het zou uh, 1460 uh, mensenlevens kunnen, kunnen schelen per jaar. 460? 1460. Ja, ja, 1460, ja. dat is uitgerekend. Uh, ja, maar als je dat dus uh, nog even wat verder uitrekent, op 16 ja. miljoen Nederlanders, betekent dus dat je van 11.000 Nederlanders de dossiers moet gaan bijhouden om er eentje te redden. Nou, nou, en dat, is, dat is 1 een... op 11.000? Ja. Oh ja. Nou, ja. Miljoen maar vind je dat niet 1400. de moeite, hè? Uh, nou, Het is wel een hele hoop werk en een hele hoop risico's... waar je die andere uh, 10.000 mensen aan blootstelt om die ene persoon te redden. Is het allemaal zo beren slecht beveiligd dan? Nou, Je moet het eigenlijk een beetje vergelijken met uh, het, het goud van de Nederlandse bank wat achter één slot ligt. Oh. Dus het is, je, je maakt één deurtje open... en je kan eigenlijk overal bij waar je bij wil komen. Nou, dat is natuurlijk een hele slechte manier van beveiliging. Je zou het op hele andere manieren kunnen aanpakken. Nou, hoe dan? Je zou bijvoorbeeld iedereen uh, een, een eigen code kunnen geven... waarmee zijn gegevens versleuteld worden. En op het moment alleen als je die code hebt... en die heb je dan op een kaartje bij als je in het ziekenhuis wordt opgenomen... dan, uh, dan, dan worden die gegevens opsleuteld. Oh. Ja. Dat zou een manier zijn om het, uh, om het te is doen. Is dat voorgesteld? Uh, Misschien is het voorgesteld, maar hebben ze het uh, niet... Uh, en niet ge, ja, ge... wat zoveel duurder wordt het daar niet van, toch? Nee. Nee. En iets anders wat, je, wat, je, wat, een, wat ik een probleem vind nu... is dat de patiënten moeten zelf erachteraan... of iemand hun gegevens heeft opgevraagd. Dan moet je dan een formulier downloaden... en dan moet je invullen... en dan krijg je na een tijd een overzicht. Je zou ook kunnen zeggen... elke keer als mijn gegevens worden opgevraagd... krijg ik op dat moment een sms bericht bijvoorbeeld. Mm. En desnoods zit er dan nog een mogelijk aan... dat ik op dat moment kan zeggen... nou ik heb geen flauw idee wie dit doet. Hup, ik blokkeer het met een smsje wat je, wat je terugstuurt. Weet je, op die manier zou je het al veel, uh, veel controleerbaarder maken. Wa wat is het? belang voor de zorgverzekeraars eigenlijk om dit nu toch te willen en daar want het kost best wel veel geld het aanleggen van het EPD. Er zitten 300 miljoen in en ze gaan ja. er nog 60 tegenaan gooien. Ja precies, want in die ziekenhuizen, daar moet echt apart personeel ook voor komen, want ja. de gewone types, ik heb ze gesproken, die verdommen het namen, die doen het gewoon niet. Nee. Ja. Nee, nou, ik denk dat zij denken dat er de efficiëntievoordelen te halen zijn. Um, wat ik gewoon een hele griezelige vind... is dat, uh, dat je wel zorgverzekeraars... dat je ervan uitgaat dat er een hele grote Chinese muur komt te staan... tussen de mensen die, uh, die, die het EPD uh, uh, bijhouden... en de mensen die uh, de, de acceptatie van de verzekerder doen. Want op het moment dat je iemands complete dossier hebt... ja, dan wordt het ook al een stuk makkelijker om te selecteren... welke patiënt je wel en welke patiënt je niet wil verzekeren. Dus ik hoop dat daar een hele grote Chinese muur tussen blijft te staan. Want dat zou, dat zou een hele gevaarlijke zijn. Wat denk je, gaat het gewoon gebeuren? Um, nou ja, er gaat nu een hele campagne gaan te losbarsten. Ja, dus het, is het is wel een voordeel dat maandag, mensen apart he? ja moeten zeggen. Hey, precies, we moeten dat ons we allemaal aanmelden. Iedereen moet, nou ja, moet dan, ja zeggen. Dan, dan, dan is er al toch heel wat ondervangen. Want ja, uh, als je het niet wil, dan hoeft het als niet. Als je het niet wil, dan hoeft het uh, niet. En je, en je kan ook zeggen, de mensen die echt risico. zeggen... van jongens, ik wil dit met alle geweld, koet, koet... en het maakt mij niet uit hmm. wat de risico's zijn... Ja, die zijn vrij om erin te stappen. Maar vind ja. je dat daarmee de, de grootste bezwaren... niet gewoon zijn, zijn, zijn weggehaald? Als mensen dus gewoon zelf weten... wat de risico's zijn, waar ze aan beginnen... maar ze zeggen desalniettemin vind ik de voordelen groter dan, dan de nadelen, want ik heb niks te verbergen. Als mensen daadwerkelijk beseffen wat de risico's zijn... en be, be, bereid zijn om dat risico te lopen, dan vind ik het oké. Okay. Maar op het ogenblik wordt toch gesuggereerd dat het eigenlijk helemaal veilig is... en dat die risico's er niet zijn, en dat je dom bent als je het niet doet. Ja, maar als en, je het niet vertrouwt, kan je gewoon nee zeggen. Dan, daar moet, dan kan je gewoon nee zeggen en dan zou ik gewoon nee moeten zeggen. Nou, dat weet ik niet. Dan mag iedereen toch zelf weten? Hoe zeg je ja, dat? Ik zou het. Ik zou, oh jij? oh ja, ja. <laughs> maar moet je nee zeggen of gewoon niks van je laten horen? Als je niks van je laat horen, dan kom je er niet in als het goed is. Nee. Oké. Okay. Goed. En, en in het kader van de Europese integratie? Uh, wordt daar nog aan gewerkt? Ja, nou, er is een heel apart project. is er gaande dat uh, EHR4CR. En dat zou een soort uh, uh, communicatie ik het virus, worden. Ja, ja. <laughs> ja dat, inderdaad. Dat zou een soort uh, combinatie worden van alle Europese uh, um, EPD's vanuit het idee dat daar de, de, de farmaceutische industrie weer uit kan gaan putten... om te kijken uh, welke medicijnen op welke okay. manier aanslaan. En op die manier worden we eigenlijk dan ook allemaal nog een beetje... zonder dat we het weten, proefkonijn voor de farmaceutische industrie. Dus er zijn plannen om voor Er zijn om plannen gewoon... om die databases te gaan koppelen. En weet je dat, we staan nu al dus op het puntje van die glijdende schaal... om er andere dingen mee te gaan doen wordt waarvoor gemaakt wordt. En dat, dat, is nou, dat moeten we niet willen. Nou, we kunnen niet zeggen dat Dirk Poot ons niet gewaarschuwd heeft. Inderdaad. Nou, hartelijk dank. Uh, ICT-deskundigen <laughs> en voor. Verpleegkundige. Ik hoorde dus over het elektronisch patiëntendossier. Kijk voor meer informatie op onze site nieuwshow.nl. Dankjewel, Dirk Poets. Het regeerakkoord leidt onder de bevolking tot grote onrust. Kan u niet ontgaan zijn. Alles dan vanochtend bij ons om half negen tot negen uur. En onder VVD-leden dus tot een heuse storm aan kritiek. Maar ook wetenschappers hebben zo hun bedenking over de plannen van het nieuwe kabinet Rutte. Want bij de wetenschappelijke haalbaarheid van een flink aantal. Kabinetsplannen zijn behoorlijk stevige vraagtekens te plaatsen. Wetenschapsjournalist Bram Vermeer legde de maatregelen in het regeerakkoord langs de wetenschappelijke meetlat. En komt ons daarover voorlichten. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, u heeft het regeerakkoord dus langs de wetenschappelijke meetlat. Wat is dat? Ik heb uh, naar wetenschappelijk onderzoek gekeken... met wetenschappers gesproken uh, om te zien waar de maatregelen uitkomen... Oh, okay. en of de doelen die de regering uh, zichzelf stelt... Ja. of die bereikbaar of nou, dus, zijn met de heb, kennis die wetenschappers hebben. Wat hebt u zo wel onderzocht? Welke um, plannen hebt u uh, onderzocht? Ik heb uh, bijvoorbeeld uh, de marktwerking in de gezondheidszorg ja. ah. uh, bekeken. <laughs> he, he, he, he. Bent u er wel in geslagen? U zou nou volgens mij de eerste zijn om wat de inkomenseffecten ja. nou zouden zijn? Nee. Heel, heel Nederland zit zich natuurlijk suf te rekenen op ja. dit moment. Ja. En ik heb natuurlijk voor mezelf ook uitgerekend wat het voor mij betekent. En? en volgens mij ga ik iets meer premie betalen. Oh. dan, maar, dan, moet, u, dan uh, moet u snel meer gaan verdienen. Ja, maar het, het, het is ook lastig om te zien hoe het nou precies uitpakt. Want mijn hypotheekrente verandert ook... Uh, de kinderbijslag verandert. Uh, en ik ben ook nog ZZP'er. En daar gaan ook dingen veranderen. Bro. Dus je, je raakt al heel snel ja, de draad ja. kwijt. Ja. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb de berekening van het CPB erbij gepakt. En uh, ja, daar word je ook al niet veel wijzer van. Want die geven het verschil met het Koendo's akkoord ja. uh, De berekeningen die ze toen gemaakt hebben. Dus die heb ik er ook bij gepakt. En dan, uh, ja, dan uiteindelijk heb je alleen nog maar een bedrag onder de streep van wat het voor verschillende mensen uitmaakt. Ja. En wat ik nou zo graag had gewild... is dat die knappe koppen, die economen bij het CPB van de week waren opgestaan. En eh, ons hadden voorgerekend... kijk, die maatregel kost je zoveel, dat kost je zoveel... en dat komt onder de streep daarop uit. En het kon wel eens zijn als we dat hadden gedaan... en die berekeningen liggen er gewoon... dat de discussie heel snel voorbij was. En dat we ook sneller hadden gezien of er groepen zijn... die extra zwaar worden getroffen van... en dat daar iets aan moet gebeuren. Vandaar dat het CPB dus gisteravond meteen kon zeggen... ja, wacht eens eventjes, we hebben gewoon die cijfers. En die, wat RTL bijvoorbeeld beweert, dat, uh, dat, dat klopt voor een gedeelte. En dat is niet alleen maar voor een enkele uitzondering. Nee, dat gaat om grotere groepen. Dus dat ligt gewoon klaar. Ja, en dat, dat hebben ze natuurlijk moeten uitrekenen... om, ja. uh, om, om uiteindelijk onder de streep uh, te weten wat het voor ons ja. betekent. Nou, laten ze dan gelijk alles maar geven, dan weten we het. Ja. En dan, kunnen we ook zien waar de grote klappen vallen... en of daar nog iets aan moet gebeuren. Ja. Nou, maar, als u nou een cijfer zou moeten geven... voor uh, de, de, het, hoe wetenschappelijk verantwoord het regeerakkoord is... wat krijgen ze dan? Nou, Eerlijk gezegd was ik wel verrast hoe wetenschappelijk het werd aangepakt. Uh, alleen al de onderhandelingen. Uh, er werd uh, het beroemde gunnen van ja. uh, punten aan elkaar. Dat is eigenlijk een heel wetenschappelijke methode. En Er was dus zelfs een oh ja? soort kwartetspel gemaakt Vertel. om punten uit te... Uh, uh, uh, te wisselen. Uh, in de jaren uh, 50 heeft Stephen Brams daar een methode voor ontwikkeld... die nu ook nog veel bij echtscheidingen wordt gebruikt. Dat je aangeeft wat je graag wilt hebben. En liefst geef je daar ook nog punten voor. En volgens een vast, uh, re, vaste regels van een kwartetspel... kom je dan tot een resultaat. Je je kijkt naar de bedoende grote... zaken dat je in ieder geval binnen wil halen. Ja, ja, dat maar dat is dus ja. eigenlijk een wetenschappelijke aanpak. Ja, en dat gaat heel veel sneller... Ja. dan wanneer je gewoon met elkaar gaat ja. praten. Onderzoekers hebben ook grote internationale akkoorden. Uh, Camp David bijvoorbeeld. Bekeken wat eruit kwam. Dat had je ook met dat kwartetspel bijna hetzelfde kunnen ja. doen. Alleen veel sneller. Het wordt nu ja. gesuggereerd dat ja. dat ja. wel ja. gebeurt. Het is ja. namelijk uh, een miljard bezuinigen op ontwikkelingshulp. Afruilen tegen die zorgpremie. Ja. Ja. Maar, ja. maar goed, het cijfer. Wat je, uh, ik dus nou een aantal dingen zijn denk ik heel goed. Een aantal... Onzinnige dingen die ja, in Nee, daar komen we ja, nog op, maar eerst het algemeen zeven goed. Ja. Nou, we, misschien we hebben nog tijd om een paar dingen uh, uh, onder de loep te nemen. Uh, gewoon eens eventjes iets heel anders. Er staat hier versoepeling on, ontslagrecht. Hè? Er wordt dus uh, gekeken: van: nou heeft dat uiteindelijk zin? Uh, is dat inderdaad, laten we zeggen, voor de economie uh, stimulerend? Nou, daar hebben we naar gekeken. En wat blijkt? Ja, en we hebben vooral gekeken of het voor de werkloosheid uitmaakt. Okay. En uh, aan de ene kant is het natuurlijk zo dat uh, werkgevers makkelijker mensen in dienst nemen... als ze weten dat ze er ook weer makkelijker ja. vanaf komen. Aan de andere kant kunnen ze ook makkelijker mensen lozen. En als je nou kijkt of die twee dingen uh, elkaar compenseren... dat compenseert elkaar ongeveer. Dus er is heel weinig effect van versoepeling van ontslagrecht uh, uh, te merken. Ook als je dat internationaal vergelijkt. Dat ook als de, de economie ja. groeit? Ja. Het heeft geen effect op de werkloosheid, of nee, weinig, nauwelijks heel weinig. Meetbaar. Als we het heel veel soepeler maken, ja. zoals bijvoorbeeld in Denemarken... Uh, dan scheelt dat enkele duizenden uh, werklozen. En op een half miljoen is dat eigenlijk heel weinig... voor zo'n soort ingrijpende maatregel. Ja, ja. Ja. Goed, dan is er nog een heel ander punt. Uh, de ecologische hoofdstructuur, daar hebben jullie ook naar gekeken. Hè? Dat uh, de regering doorgaat met het verbinden van natuurgebieden met uh, ecoducten. Wat is daar het wetenschappelijke ja, bewijs voor? Ja, het idee is dat dan het leefgebied van ja. allerlei dieren groter wordt... en dat daardoor de natuur veerkrachtiger wordt. Uh, maar daar is heel weinig van te zien. Uh, als je gaat kijken of, uh, of, of dieren echt over die ecoducten... of die reptilentunnels gaan, daar er gebeurt maar heel weinig... Ja. omdat er ook nog spoorlijnen langs liggen en snelwegen langs. Dus het is heel lastig om dieren te bewegen om over dat soort... Uh, verbindingen te gaan. Dus uh, biologen zijn lang niet zo zeker of dat wel werkt. Ten meer omdat ook ziektes zich ook makkelijker verspreiden manier. als het gebied... Nou goed, groter dus u is. zegt dus... biologen hebben het effect nooit aangetoond. Nee. Toch is er al jarenlang die... een grote meerderheid ja. in de Kamer voor Precies, dit idee. Ja. Ja. Ja. Dan nog, nog een heel puntje. belangrijk uh, uh, iets is de duurzaamheid natuurlijk. Ja. In de kabinetsplannen is het volgens mij 2050 moet alles uh, ja, in ieder geval geen meer fossiele brandstoffen zijn. Hè? Alles 100% duurzaam in 2050. Ja. Kan dat. En als je erover nadenkt uh, wat dat betekent... dan moet je echt heel Nederland volzetten met elk plekje met windmolens en zonnecellen. En als je dat allemaal doet, dan kan dat misschien net. Maar dat betekent wel dat we de komende 40 jaar... 10.000 windmolens uh, moeten gaan neerzetten op land. Allemaal van meer dan 100 meter hoog. Terwijl veel en nu mensen... zetten we er 20 per jaar neer die veel kleiner oh. zijn. Dus we moeten echt ja. veel meer vaart maken. En het dat is ook nog een peperdure hobby, en toch? En het is heel duur, ja. Dus dat is eigenlijk gewoon geen haalbare kaart, zegt u? Niet met de maatregelen die er nu liggen. Die, nee. wij, die gaan niet die kant op. Ja, dus ja. als je dat wetenschappelijk bekijkt, dan is dat gewoon eigenlijk onzin. Ja, dat ja. denk ik ook. Maar het, het, het is grappig eigenlijk, want het is nu wel een Europese richtlijn ook tegelijkertijd. Vergissen ze dat nou overal? Nou, de Europese richtlijn gaat iets minder ver dan 100% uh, duurzaamheid. tegen 50. Maar, komt 2050. Er uh, maar uh, ja wetenschappers zeggen, uh, dat kunnen we op deze manier niet halen. Met deze maatregelen moet je echt veel meer vastal halen. halen. Ja. Goed, nog eens. Ja, we fietsen er even doorheen. Ja. Omdat juist de diversiteit uh, zo, zo aardig is, uh, vind ik. Uh, sport brengt mensen bij elkaar. Zo staat in het regeerakkoord. Maar het tegendeel is vaak het geval, ontdekte socioloog Wijnand Duivendak. Leg uit. Ja, als je gaat... Uh, Jan-Willem Duivendak is het trouwens. Sorry, ja, neem ik eigenlijk, ja. Uh, in Rotterdam, bij uh, gemengde sportclubs. Hoe, uh, mensen Gemengd meteen... betekent allochtonen en niet alles Precies, ja. ja, ja, ja. Hoe mensen met elkaar uh, omgaan. En mm -hmm. het blijkt uh, dat de agressie van de straat... eigenlijk wordt meegenomen naar de sportclub. Uh, mensen ja. slaan elkaar net zo hard uh, de hersens in als, als op de straat. Het leidt tot en... geen enkele verbroedering? Nee. Terwijl dat toch... Ja, Algemeen wordt aangenomen en dat wordt steeds maar weer gezegd. En er staat dus er zo'n regeerakkoord. Dus op een gegeven moment dan slikt iedereen dat gewoon voor zoete koek. Ja, stukken nog. Ja. Daar worden eindeloze subsidieprogramma's op ingegeven. Tijdens ja. de sport wordt op die manier en nee. daarom gefinancierd. Maar het is niet altijd zo dat wat logisch klinkt ook echt waar is. Nee. We denken ook bijvoorbeeld. Wat, alle, nou ja, alle... wat heeft u het meest verbaasd eigenlijk? Wetenschappelijk is er dus geen bewijs voor. Ja. Uh, in de verkiezingscampagne heeft me verbaasd dat heel veel partijen uh, zo. Uh, uh, graag kleinere klassen willen in het onderwijs. Het klinkt ook heel logisch dat dat het onderwijs verbetert. Maar het maakt echt helemaal niet uit... of er een paar meer, uh, meer of minder is leerlingen dat in, een, in een klas zitten. Het is nauwelijks meetbaar effect op uh, de leerprestatie. En soms gaat de, de leerprestatie zelfs achteruit... als je de klassen kleiner maakt. Omdat de, de leerlingen dan meer op de vingers worden gekeken. Maar nog even, het, ja. het, het, het is, u zegt het al. Het is ja. zo voor de hand liggend om te denken... dat 16 kinderen in een klas echt veel meer opsteken... Als 25, ja. stug nog 35 in een klas. Ja. Dat is logisch, denk je. Maar waar gaat dat dan fout, die redenering? Um, omdat je denkt dat het logisch is, maar niet echt gaat tellen. Niet echt gaat kijken wat nou echt het effect is. Nee. En dat bete betekent dus dat je uiteindelijk gewoon... Uh, uh, ja, ja, heel objectief kan vaststellen dat de resultaten van die 16-tallige uh, 16 klas... hetzelfde is die als die 25-tallige en zelfs de 35-tallige ja, sterker nog, soms is die uh, klas van 16 zelfs slechter dan de klas van 25. Dat is toch wel verbazingwekkend. Ja, ja. Ja. Ja. Nou ja, goed, zo wordt het een na de andere uh, schijn, schijnzekerheid om, om weggekekeld. Ja, en daarom is het, het zo belangrijk uh, om, om echt gewoon de, de kennis te gebruiken ja. die er is. En, en, en wat, en, wat maar, gebeurt er nou mee met die dingen die nou, u. Nou, er is een boek, hè? Ja, maar ja, goed. Gaan we dat persoonlijk bij al die 150 en, uh, enzovoort uh, bezorgen? Of wat gaan we doen? En ik hoop wel dat wetenschappers in het politieke debat wat meer stem krijgen... en wanneer dit soort kwesties ter sprake komen... ook met hun onderzoeksresultaten gehoord worden. Zoals ik nu hoop dat de economen van het CPB... hun onderzoeksresultaten op tafel leggen. Het is een mooi moment om met dit boek te komen. Hartelijk dank, wetenschapsjournalist Bram Vermeer. Volgende week verschijnt dat boek, dus we hebben het hier al. Wetenschap is ook maar een mening. Tien wetenschapsjournalisten leggen daarin uitspraken van politici... langs de wetenschappelijke meetlat, waardoor er een reality-check ontstaat. Zometeen zijn we bij u terug. Rob Zoutberg, de taalkanon en uh, de winnaar van de World Press Photo. Ko Rentmeester. Samen thuis, samen trots. <klaar> Kort op radio 1. Vanavond om 7 uur de Eredivisie. Ajax Vitesse. Maar Ajax houdt de druk aan de rechterkant. Legt hem al weer voor de goal. Willem 2 Utrecht. En daar komt dan toch nog de beslissing op de paal. En de schiet 3-2 binnen. En PSV Heracles. Oh, een mooie goal zeg. Oh, wat oh, oh, oh, een goal. LOS langs de lijn. Vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Ga naar nefit.nl of je Nefit Nevit houdt Nederland warm. Dit is Radio 1.